De Philharmonie Zuid-Nederland heeft met grote zorg kennisgenomen... ...van het feit dat gedeputeerde staten van Noord-Brabant... ...het orkest vanaf 1 januari volgend jaar uh, ja, uh, minder geld gaat geven. Het gaat namelijk veranderen. In plaats van 2 miljoen wordt het anderhalf miljoen. Ik heb uh, aan de telefoon... Uh, ...Steven Holscher aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, dat betekent een, een fikse korting. Ja, het lijkt zo op zich... Niet veel, maar volgens mij is het een hele erge aderlating. Ja, inderdaad. De financiering van Philharmonies uit Nederland... is verdeeld over een aantal schouders. Dat is het Rijk, dat zijn de provincies Brabant en Limburg... en dat zijn twee gemeentes, Eindhoven en Maastricht. En op het moment dat één van die subsidiënten... terugtrekkende bewegingen maakt, dan beïnvloedt dat de hele boel. Dus er is een soort basisfinanciering die door de overheid moet komen... En uh, als één zich terugtrekt, dan veroorzaakt dat problemen voor alle anderen. Ja, en wat betekent dat voor ons burgers? Uh, ja, die jullie volgen bijvoorbeeld, minder optredens of... Nou, als dat inderdaad doorgaat wat Getaputeerde Staten heeft besloten... dan zou dat betekenen waarschijnlijk in eerste instantie dat er een behoorlijke kaalslag komt bij educatieve projecten. En we denken ook dat we um, opera op de parade in Den Bosch moeten laten varen. Nou wil de gemeente en nou willen de provincies en ja, landelijk gezien gebeurt het ook steeds vaker... Dat, uh, ...dat iedereen zich eigenlijk meer zelf moet bedruipen hè? door middel van sponsoring. Is dit niks uh, voor uh, het Philharmonisch Zuid-Nederland? Nou ja, dat doen wij al. Dus, uh, um, we zijn uiteraard in nauw contact met de provincie Brabant... En uh, we hebben ook aangegeven wat we doen, wat we kunnen doen, wat in het verschiet ligt. Uh, wij vergaren bijvoorbeeld meer dan een vijf ton jaarlijks uh, door private middelen. Dus sponsoring, fondsen, uh, private bijdragen. En dat is heel wat in Nederlandse omstandigheden. Uh, de verwachting dat je dat zomaar omhoog kunt brengen... Die had men ook eh, onder halve zeilstraat 2012 voor de periode 13 tot en met 16. Maar dat is nergens gebeurd. En eh, gelukkig heeft, hebben de overheden in, in Nederland hun verwachtingen bijgesteld... wat kunstinstellingen zeg maar uit eigen kracht kunnen doen. Dus eh, vind je het goed, vind je het niet goed... Uh, kunst, grote podia, zoals de theaters, de dansgezelschappen, de, de, de grote orkesten, hebben gewoon een basisfinanciering uit publieke middelen nodig. Anders gaat het niet lukken. 25% is het ongeveer omgerekend, wat, uh, wat er afgaat. Hè? Ja, als, als, als, als dit nou inderdaad ook echt ja, doorgaat, gaat u nog in verweer? Kunt u er nog iets tegen doen? Of? Nou ja, we zijn er al mee begonnen, dus wij uh, activeren op dit moment onze achterban. We proberen de statenleden te overtuigen dat dit uh, besluit uh, niet onderbouwd is. Uh, niet de gevolgen heeft die Henry Swinkels beweert. Uh, en we vragen de statenleden om daar goed over na te denken dit, uh, dit besluit terug te draaien. En er is op 8 september een uh, procedurevergadering in de staten in Brabant... En we proberen tot die tijd alles te doen om dat onder de aandacht te brengen. Ja, het is nu 25 procent. Uh, okay. Denkt u niet dat het straks nog erger wordt? Dat het volgend jaar weer wat afgaat? Dat er niks meer overblijft? Dat, dat, dat, dat, dat weten we niet. Daar is ook geen uitspraak over gedaan. Maar het is uiteraard een dreigement wat ons op, op, over ons hoofd hangt. En het is nu vandaag bijvoorbeeld ook, heeft de Raad voor Cultuur... ...is met een advies richting minister voor cultuur uitgekomen... ...waar ze ook zeggen, waar ze de minister adviseren in het licht van het besluit... Uh, ...van gedeputeerde staten in Brabant uh, om... Uh, nog eens goed te praten met de provinciale overheden... dat gewoon de bijdrage van een ieder nodig is... om deze, dit uitzonderlijke orkest in het zuiden en voor het zuiden in de lucht te houden. Ja, wat kunnen wij als burgers doen om dit tegen te gaan? Aan Henry Swinkels, gedeputeerde Staten Cultuur, een brief sturen... een bericht sturen via Twitter, via welke app je ook gebruikt... en te zeggen, we zijn het er niet mee eens, we hebben Philharmonies uit Nederland uh, nodig overweeg je besluit, alstublieft. Ja, gaat u zich er iets van aantrekken? Ja. ja. Uh, de publieke mening telt. Oké. Okay, nou. De publieke nou. mening telt zeker, want we leven in een democratie. Oké, okay, nou, we hopen dat het uh, teruggedraaid wordt... en dat toch die subsidie er gaat komen. Uh, althans het bedrag wat jullie gewend zijn. Uh, Stefan Roos, heel erg bedankt voor die toelichting. En uh, ja, succes met de actie. Graag gedaan, graag gedaan.